Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Tientallen schoolbestuurders pakken een extra zakcentje... door ook bij private onderwijsadviesbureaus te werken. Het gaat om 30 toezichthouders en bestuurders... blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In zeker tien gevallen leveren die onderwijsbureaus... ook diensten aan de scholen van de bestuurders. Het is niet verboden, maar het kan ook voor lastige situaties zorgen... vertelt deze directeur. Stel je nou voor, een bedrijf heeft fantastische producten.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 Het huis van een Rotterdamse wethouder is waarschijnlijk in brand gestoken. Afgelopen weekend was die brand bij Fauzi Achbar. Volgens het AD is het huis van de Denkwethouder flink beschadigd en is het voorlopig niet mogelijk om er te wonen. Achbar en zijn gezin waren op dat moment van de brand niet thuis. Wie erachter zit en waarom dit is gebeurd, is nog niet bekend. Ja, en dan nog nieuws over dit. Tuteren is mijn trots. is een hele grote blijf voor mij. Ik wil tuteren, ik wil vieren. Ja, dat is een stukje van Ronald Goedemond. Nou, na de EK-wedstrijd van Oranje tegen Turkije... hebben tientallen automobilisten een boete gehad omdat ze toeterden. Onder meer in Tilburg en Arnhem werden mensen op de bon geslingerd. Ook deze vrouw moest stoppen voor een boa. Maar vindt het nou niet kinderachtig. Heel de stad toetert, we zijn blij en dan gaat het, gaat het ja. zo goed doen. Dan krijg ik nog druk vanavond he. Ja. Ze kreeg de boete voor onnodig geluid veroorzaken met een motorvoertuig. Prijskaartje 189 euro. Ze laat het er niet bij zitten en gaat bezwaar maken. En voorlopig zegt ze geen toeter meer aan te raken. Dan nog het weer. In de loop van de avond wordt het steeds bewolkter. En er kan in het westen wat lichte regen vallen. Morgen krijgen we een zomerse dag. Het wordt droog, zonnig en 24 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 My way, I got a little too close to the flame. I need to make It's getting pretty bad. Can you tell me what's been happening last night? Somehow We zitten in een uh, markt uh, wat, uh, wat betreft dit uh, programma. Alternative de uh, Dit derde uur begonnen uh, met uh, Onvervast de Blues van uh, de heren van de Gumbo Kings. En als ik dit uh, dan weer ergens meeneem op de socials. Zal ik sowieso denk ik wel weer van Boy voor je wel weer een hartje gaan krijgen. Van, dat hij dat weer helemaal fijn vindt. Dat ik weer dit nummer er weer uit heb gepakt. Maar ja, ik vind het ook by far de beste uh, nummer van de Gumbo Kings. En dan kijk ik ook even de gast van vanavond aan, Ieline. En dan uh, vraag ik aan jou, uh, is dit ook zo in jouw optiek? Want jij kent die band ook. Ja, ik ben ze een keertje tegengekomen. Ik weet alleen niet meer waar. Maar ja, zeker. Ja? Zeker, een gekke <tus> band. Leuke wat, mensen. Ja, wat vind jij uh, leuk aan Blues? Ja, daar kan je zo je ziel in kwijt. Gewoon je hele ziel en zaligheid. En het, je kan dat ook eigenlijk alleen maar zingen als jij uh, iets hebt meegemaakt. Yeah? Ja? Ja. Dus dat er echt een De soort... blues. Ja, ja tek, Dat heb... hè? Ja, dat, dat, die heb, je dat dus... heb je dat is niet. Gewoon. Nee, nee, oké. Okay. <laughs> uh, maar uh, bij jou zit er denk ik ook wel een aardig textiel uh, laagje erop. Want daarnet heb jij uh, Roos gespeeld. Ja. En ik bedoel, daar heb ik ook het een en ander over gehoord. Uh, in een ander interview bij een ander radiostation. Daar kunnen we wel even over doen. Maar wat was Roos voor jou? Ja, Roos was uh, een zonnetje. Ja. Dat was echt zo'n zo leuk mens. Zoveel humor had ze. en uh, Zij was de beste vriendin van mijn buurmeisje in Permanent. Ja. En uh, nou, die twee waren ook echt Onafscheidelijk. Ja. Die waren eigenlijk constant met elkaar aan het facetimen of aan het bellen. Of waren ze op vakantie geweest. En dan ging Roos naar huis en Kirsten ging naar huis en dan zaten ze weer te bellen met elkaar. Ja. Dus uh, ja, de meiden. Ja. Dat was echt de meiden gewoon. Ja, uh, met liedje heb je natuurlijk, uh, er is een aanleiding voor geweest om dat, uh, dat te ja. doen. Dat is een hele heftige uh, gebeurtenis geweest. Dat gaan we niet over doen, want uh, dat hebben we al. Dat staat op uh, allerlei websites of wat dan ook. Maar waar de strekking van het liedje... dat is eigenlijk wel om... één, een gezicht uh, aan iemand te geven. En twee, uh, is het ook bedoeld... voor mensen die in dezelfde soort situatie... ook iemand uh, zijn verloren... Ja. Dat je dus een blijvende herinnering is. Dat, dat is een soort monument, moet ik het zo ik, zien? Ja, ik denk dat weet je, we vergeten vaak om even stil te staan en naar de kleine dingetjes te kijken en, en daarvan te genieten. Weet je, er zijn zoveel momentjes dat de zon even doorkomt als jij, je, als jij je rot voelt. Of als er net op dat moment een vlindertje voorbij komt. En ga dan maar eventjes gewoon staan in het moment. Ja, en uh, ik, ik denk dat, dat dat ook wel echt de essentie is van het nummer. Gewoon even. Die kleine momentjes pakken om eventjes aan iemand anders te denken. En, uh, ja. Kijk jij ook wel eens naar de lucht? Absoluut. Ja, mijn ja. opa was schilder. Dus <laughs> ik moest van hem naar de lucht kijken. Ja, um, maar haal je daar soms ook dingen uit? Bijvoorbeeld uit de wolken? De vorm van de, de, wolken, de wolken? Ja, zeker. Maar ook de lichtval. weet je, Als de zon ondergaat, dan valt de zon net onder die wolken. En dat geeft ook zo'n mooi licht. En de kleuren en... en ja, de wolken vertellen eigenlijk ook een soort van verhaal. Ja. Want verhalen vertellen doe je het liefst. Ja. Wat, wat is het leuke om, uh, aan verhalen te vertellen? Uh, hoe moet ik dat zien? Wat is het leuke aan verhalen vertellen? Nou, ja. ik, wat ik zelf vind is dat elk verhaal anders is. Ja. En um, ja, je probeert dan toch een gevoel mee te brengen. En daarom pro probeer ik ook vaak niet over... Waar het nummer over gaat, zeg maar. Dat, dat maakt eigenlijk niet heel veel uit. Het, is, het gaat erom wat jij eruit haalt. Mm -hmm. En uh, ja, ver, ja, verhalen op muziek, dat is iets heel bijzonders. Want ja. je maakt eigenlijk een soort van gedicht, maar ook met een verhaal erin, een begin, een midden en een eind. En om daar dan nog muziek onder te plakken, wat complimenteert, zeg maar. Mm -hmm. dat, uh, dat maakt het interessant. Ja. Ja. Uh, is dat ook een beetje, want het is een mooi bruggetje die ik nu aan het slaan ben in de richting van wat je dus nu oh, oh, uh, voor de oh. vijfde keer uh, gaat doen in augustus, eind augustus, uh, met de, de living room sessie? Daar, uh, daar komt de vijfde editie aan hè? Ja. Van de, in de P60. Ja. Um, eerst van een van de voorgaande edities weet ik, wij hebben hem hier ook twee keer gehad: Colin. Colin, hoeveel jaar? Ja, ja, ja. Je, je haalt ja, al, nee, Colin, ja maar ja. dat is echt zo'n mooi mens ook. Ja. Nou, wat hij kan, dat is zo knap. Dat, uh, ja, dat was heel bijzonder. Hij heeft, ook een, uh, hij heeft ook een anthem geschreven voor de living room session. Laat je die op die avond dan ook wel eens horen? Als, nou, uh... nee. Nee? <laughs> Maar ja. dat was wel een hele bijzondere avond, ja. Ja, ja. ja tegenwoordig uh, zit hij in de nederpop All-Star Band. Ja. En laat daar nou net een drummer die, uh, die erin zitten die ik ook in. En dan is elke ochtend natuurlijk... Uh, hij zijn hond uit en uh, zwaai ik naar hem. Dus dat is ja, dus, dus, dus weer een hele kleine, wereld. kleine ja, wereld. Ja, weer een hele kleine wereld. Dus uh, ja. Ja, het, wordt, het wordt hoe langer hoe, hoe gekker in dat, uh, dat opzicht. Uh, maar goed, uh, maar die Living Room sessie... Woon je er ook eigenlijk in, in dat, uh, dat opzicht? Nou, in mijn hoofd wel. ja. Ja, nee, ja, de Living Room Session het is een beetje ontstaan. want Mijn tweede album gaat zo heten. Mm. Dat had ik al bedacht. The ja. Bedroom Session, Living Room Session. En uh, ik zou mijn release van het eerste album in de P60 gaan doen. Nou, ja, dat is natuurlijk niet doorgegaan. Mm. Dus toen ben ik met uh, de programmeur van de P60 gaan zitten. En van ja, wat, wat kunnen we doen, weet je. Ik uh, merkte ontzettende weerstand door zelf te mailen naar zalen dat. Ja, je moet er maar net tussen passen en ze moeten je maar net een kans geven. Dus het is best wel moeilijk mm. om daartussen te komen. Ja. Um, dus toen ben ik eigenlijk een beetje met haar gaan brainstormen. Oké, okay, wat kunnen we doen? En om, om juist ook andere songwriters in het zonnetje te zetten. Mm. Vooral beginners die heel graag het podium op willen. Hoe kunnen we hun een podium bieden? Ja. Dus zo is het idee een beetje ontstaan. ja. ja. Um. We gaan zo dadelijk nog het andere blokje van twee horen. Dus dat doen we zo. Maar eerst gaan we nog even weer terug naar vorige week. Want ja, ik vind het toch altijd wel leuk om even terug te gaan. Want je was verbaasd, hè? Loren Mipsen, komen ze uit Volendam? Ja. Ja, ze komen ja. echt uit Volendam. Ja, nee. Eh, ja, wereld, je... werelddorp is het. Ja, het blaakt een werelddorp. <laughs> Peter Steur en Michel Tuijm, nou, Volendam, ze kan het haast niet. Dus uh, die zitten in die band. En een van de nummers die ze vorige week maar hebben gespeeld, dat was de akoestische versie, maar nu de studio versie. Someone new. Loram Ibsen met uh, het uh, nummer... Uh, someone Nieuw. Dat was het nummer wat we uh, net hebben we kunnen horen. Ja, ja Thomas. Someone Nieuw. Vorige week hebben ze hier uh, ja, een akoestische set uh, gespeeld. Over akoestische sets gesproken. Want nu wordt het heel interessant. Want Jort gaat op de akoestische gitaar. Maar... Ieline zit niet achter de piano. Maar dat uh, voor de mensen die straks uh, de samenvatting weer uh, terug gaan, uh, gaan zien. Uh, want dan uh, wordt het heel duidelijk uh, wat er gaat gebeuren. En het eerste nummer van dit tweede blokje, uh, dat zit eraan te komen. Het nummer, dat nummer heet Tough in Love. come tumbling down, who knows why whispers behind, cause shivers inside. eerlijk gezegd, maar dat uh, is nog iets uh, ter afsluiting bij het uh, gesprek als, ja, als we klaar, een beetje klaar zijn met, uh, met dit alles. Uh, maar dat is uh, voor uh, latere zorg. Nu het laatste nummer en dat is die zwaluw die ergens een beetje uh, ergens rondvladderd uh, buiten de studio, maar niet hier, want dan uh, zou er iemand ook alweer ergens met een een of andere blaffer ergens rond moeten lopen om dat ding uit het zwerk uh, te schieten. Nou, we zijn niet uh, van, de, van de dierenmishandeling, dus dat uh, gaan we zeker niet doen. <laughs> maar uh, dat heeft uh, alles uh, te maken met uh, de woordgrap. Uh, want het nummer dat is metaforisch romance with a shotgun. Experience and yet so familiar. Is it a story or is it just a way to This is a wild romance with a shotgun. Teach me not to play with fire, cause it's so much fun. say I like to play this game, is it for real or is it pretending? so familiar is it a story game is it for real or is it pretending? Ja, ja, het uh, was leuk. Uh, er hing zowat iemand uh, met een camera in een vingerplant... maar dat heb ik ooit eens eerder gezien in een een of andere clip. Die man die heette Iggy Pop en deze man heet Leon van Es. Maar dat is een uh, groot verschil uh, in dat opzicht. Dus ja, ja en die hing zowat in een plant, maar ik, ik, ik, ik hield er nog in. Uh, bovendien vind ik, als ik uh, de stem van Eline hoor... dan uh, zit daar een soort van combi tussen Elkie Broeks voor de mensen die dat uh, thuis uh, moet je heel lang in het verleden gaan zitten graven, maar ook een beetje van Melanie zit er ook wel een beetje in. Dus, dus er zit ook ontzettend veel blues in, toch ook? Ja, zeker wel. Uh, dat is even kort samengevat uh, hoe ik dit even beleefd heb. Maar nu heb ik ook 18 minuten rust, want uh, ik ga eens eventjes iets laten horen, want de mensen van Lake hebben weer een nieuwe single uitgebracht. En tussen, uh, daartussenin, want ik ga eerst het uh, nummer Deathman on the payroll uh, laten horen. En daarna het uh, gesprek, en dan de single America. om te praten met de leden van Merdo Lake. En we hebben ze ook aan de telefoon. Keert, Gertine en Jarno. Goeie avond, want als we dit uitzenden... ...is het donderdagavond. Uh, ja, jullie zijn met z'n drieën. Uh... Oh. Ja, Keert. Uh, want uh, waar zijn die andere twee gebleven? Die zijn er nog steeds, maar uh, die, die zijn wat anders gaan doen. Ja, ah, ja. Dus, uh... yeah. Ja, we zijn uh, nu bij het derde album, vonden we het toepasselijk om met drie mensen ook verder te gaan. <laughs> ja, uh, want uh, er is natuurlijk wel het een en ander gebeurd, hè. Want uh, de laatste, het laatste album is Wait For Me. Dat is, dat is in 2000, volgens mij in 2019 of 20 uitgebracht. Nou, nee, eigenlijk we zouden we het gaan releasen tijdens corona. Ja. Uh, en toen is het meerdere keren uitgesteld. Uh, en uiteindelijk hebben we het eerst wel van uitgebracht en hebben we later een release... Ja, dat is nu drie jaar geleden. Ja. Uh, ga ik even naar Jarno, want die, hangt ook, uh, die, die, die luistert ook mee. Uh, want uh, de nieuwe single, daar, daar zijn jullie ook... Uh, daar is ook een aanleiding, daar gaan we het zo over hebben. Maar jullie uh, zijn in Amerika geweest. Ja, klopt. Ja, wat, ja, ja, wat, uh, wat voor, voor indruk maakt het land op jullie? Ja, echt. Nou ja, sowieso de plekken waar wij zijn geweest... waren echt heel uh, bijzonder. Ja. Yeah. Wij zijn uh, voor de opnames eigenlijk in Topanga geweest... en dat is uh, ten noorden van Los Angeles. Ja. Yeah. Dat is sowieso een heel uh, ja, magische plek... ook wel met veel uh, historie. Mm. Uh, natuurlijk uh, filmhistorie, maar ook muziekhistorie. Ja. Yeah. En uh, ja, dat zit dus in de bergen boven Los Angeles... en met allemaal mooie bomen en wildlife. En uh, dus... En daar waren we eigenlijk in een huisje dus bij uh, Buck Meek, uh, gitarist van Big Thief. Ja. En die had daar een studio. Uh, dus, en daar zijn we eigenlijk twee weken geweest. En dat was echt een heel uh, ja, bijzondere tijd. Ja, want dat is ook. Uh, wat, dat, de naam Buck Meek zegt mij natuurlijk ook veel. En Big Thief uiteindelijk ook. Maar uh, hoe zijn jullie daar uh, met, met deze man in aanraking uh, gekomen dan? Ja, nou, wij waren natuurlijk al een hele tijd. Uh, of ja, best wel een hele tijd al fan van uh, Big Thief. Ja. En uh, ook met elkaar wel naar uh, shows en zo geweest. Maar uh, daarom uh, nooit echt gesproken. Ja. Um, en we zagen, we volgden hem op Instagram. En daar zagen we ook dat hij uh, dus net een nieuwe studio had. Ja. Toen dachten wij van... We hadden eigenlijk altijd wel uh, heel grappig eigenlijk al jaren tegen elkaar gezegd van... Uh, op een gegeven moment moeten we een album in Amerika opnemen. En, uh, maar goed, toen zagen we dus dat hij een nieuwe studio had. En toen dachten we, we sturen hem gewoon eens een berichtje. We trekken de stoute schoenen aan. En uh, dat was echt heel leuk, want hij reageerde, denk binnen een kwartiertje of zo op het, uh, op het berichtje. Ja. Die, uh, wij hadden onze muziek gestuurd en volgens mij had hij even geluisterd. En hij was ook gewoon enthousiast over het feit dat een Nederlandse band uh, naar zijn studio wilde komen. Mm. Dus uh, ja, zo uh, kwam het eigenlijk aan het rollen. En uh, ja, gewoon heel, uh, heel bijzonder om zo uh, in contact te komen dat hij ook enthousiast was ook over ons verhaal en... Uh, wij waren ook enthousiast over zijn verhaal. Want hij wilde heel graag dan in zijn studio alles live opnemen. Ja. En dat hadden wij nog nooit eerder gedaan. Uh, ja, dus dat was ook voor ons uh, echt een ja, heel bijzonder avontuur. Ja. Uh, ga ik ook even naar de dame in het uh, gezelschap? Ja, Ja, ja. Ja, uh, wat, uh, wat is er nu uh, specifiek uh, veranderd? Heeft deze Bug Meek uh, bij jullie in de studio iets toegevoegd? Nou ja, ik denk uh, vooral het hele proces. Waar we eigenlijk ook wel in zaten met elkaar op de zijde van... We willen we waren best wel een beetje perfectionistisch. wilden het allemaal heel goed doen. En eigenlijk op het moment dat we uh, de derde album ook ingingen... Hadden we zoiets van, we willen weer echt die lol en de plezier en die vrijheid weer, weer terug in de muziek. We mm. het maken ook van, van het derde album. Ja. En eigenlijk... Uh, dat was ook heel erg de filosofie van, uh, van Bert, die heel erg aansloot bij uh, wat wij ook wilden. En juist dat live opnemen zorgde voor heel veel plezier ook. Omdat je ja, zo gefocust bent op het samenspelen. Uh, veel meer dan het, um, dat het allemaal perfect en goed moet, maar dat, het, dat, je, dat, je, echt, dat je echt op elkaar ingespeeld bent. Dus we hadden gewoon heel veel, het was gewoon heel leuk. Dus mm. we hadden gewoon heel veel plezier en we hadden heel veel voel ja, je voelde heel vrij allemaal om, om, het, om, dat, om het op die manier te doen. En ik denk dat dat het belangrijkste element is. Uh, nou ja, ja. Van, dat, dat dat wel heel erg in de muziek ook horen is. En ja. daar, ja, die filosofie sloot gewoon echt heel goed aan. En dat, dat, nou ja, dat bracht hij en zijn partner, die brachten dat ook wel heel erg in dat proces um, ja, terug eigenlijk. Ja. Ja. En dat ja. maakte heel uh, ja, voor ons anders, denk ik, dan de vorige twee. Absoluut. heel ja, ja. veel aandacht voor, inderdaad, dat het... Nou ja, voor iedereen gewoon goed voelde Dat iedereen een goede, stevig mind aan de dag begon en zo, zeg maar. Ja. Ja. Uh... Nog, we stellen het nog heel even uit over die single. Want die single is natuurlijk ook een aanleiding voor, uh, voor plannen voor een album. Want dat lees ik ook ergens op de sociale media van jullie. Uh, wat, wat nemen jullie dan mee vanuit Amerika naar dat proces wat, uh, wat album heet te zijn? En hoe gaat dat album heten? Ja, het, uh, het album gaat dus uh, Where the Mountain Meets the Sea heten. Mm. En um, dat is eigenlijk gebaseerd dus op de plek waar we het hebben opgenomen. In, uh, ja En um, daar hebben we ook het hele album opgenomen. Dus de tien, uh, tien nummers. Die er uh, die zijn allemaal klaar. En die komen op dat album. En uh, die hebben we daar dus in die sessies. Met, uh, met Buck uh, ja. opgenomen. Ja. ja en, en dat is eigenlijk ook. Een wezenlijke verandering. Met wat jullie in het verleden hebben gemaakt. Ja klopt. Want uh, heel vaak deden we. Ja. Uh, maar een laagje gitaar uh, hier en een uh, laagje daar. en dan, uh, uh, volgens mij ook in Utrecht deden we dan de drums en zo was het veel meer een uh, proces van verschillende dagen en dan waren de liedjes helemaal klaar en eigenlijk uh, uh, stond dat dan allemaal vast en dan ga je dat zo voor uh, stukje voor stukje opnemen. Mm -hmm. Ja. Uh, dan die single, America Want uh, ik neem aan Dat heeft wel een uh, aanleiding Om daar een single over te maken Over jullie belevenissen En ik denk dat dat uh, gevat is in die single Ja, dat is eigenlijk wel dat is eigenlijk een heel grappig verhaal Want uh, dat liedje was er al best wel lang En ja. uh, zelfs al voor dat we uh, Het plan hadden Om het album in Amerika te gaan opnemen De titel ook ja. Was... ja, precies ja. Dus uh, dat is eigenlijk wel een grappig verhaal en, natuurlijk uh, zo gauw uh, met deze liedjes uh, bezig gingen. En we wisten dat we naar uh, Amerika gingen, was dit uh, wel eentje die er bijna wel op moest komen. Maar het liedje was er dus al een tijdje langer. En, uh, hmm. uh, ook, het ging ook niet eens eigenlijk dus over onszelf, dat wij zelf in Amerika waren. Het ging over iemand anders die in Amerika was ja. dan wij in Europa. waren. <laughs> ja. En, uh, ja. Maar uh, ja, uiteindelijk was het eigenlijk bijna op onszelf van toepassing. Dus dat was gewoon... Eigenlijk een heel leuk toeval. Ja. Um, Amerika, de single. Dan natuurlijk dat album wat in september nog uit uh, gaat komen. Dan zit er ook weer een vraag. Kunnen we dan jullie nog ergens gaan verwachten met optredens en dat soort zaken? Ja, um, we hebben tot nu toe uh, eigenlijk alles wat we nu hebben staan is ook in september rond uh, de album release. Mm -hmm. Dus uh, dat... Dat komt denk ik allemaal na de zomer uh, weer op gang. Ja. En uh, dat zijn we ook nu aan uh, het boeken, dus er zal ongetwijfeld meer volgen nog. Maar onze eerste belangrijke show is dus eigenlijk de album release show op uh, 19 september in ja. Groningen in Vera. Ja. En uh, ja, vanaf, dat is eigenlijk ons startschot, dus vanaf dan uh, gaan we weer, uh, weer meer toeren. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk nu de, ja, de belangrijkste show die we gaan eerst dat uh, het vieren van het nieuwe album. Oké, okay. en dat album dat komt dan ook uh, rond die uh, tijd uit, begrijp ik? Ja, klopt. Uh, die, die avond, we willen eigenlijk dan dat hij die avond voor het eerst te koop is en dan vanaf de dag erna is hij dan overal te koop en uh, ook uh, te beluisteren op Spotify en zo, dat soort dingen. Ja. Zo, dat was hem. Ik had uh, even gewoon uh, fijn... Uh, meer dan een kwartier eventjes uh, van alles en nog wat... dat ik even kalm aan uh, kon doen. Hoewel, ik heb even nog een grote zwarte box lopen versleven. Dus dat, uh, dat grote onding is ook weg. En uh, de gasten van vanavond konden ook uh, lekker op hun gemak alles afruimen. Dus uh, dat is allemaal helemaal prima. Ja, alleen het levert uh, voor de livestream even uh, niet zo spannende beelden op. Ja, tenzij je uh, gewoon een aantal zwoegers uh, wil, uh, wil zien... Uh, dit waren, uh, dat was het hele blokje Meadowlake. Uh, had alles uh, te maken met Amerika. Bovendien uh, hebben ze net ook uh, gezegd in het interview. Hebben ze gebruik gemaakt van uh, Buck Meek. Want dat is uh, waar zij dat hebben opgenomen. En dan uh, begin ik even met Jort. Want die vertelde mij nou net iets, uh, iets interessants. Want jij uh, speelde vandaag op de, de gitaar. Maar uh, wat, want, want je vertelde net nog iets... Van ja. als, als er nummers zijn, dan. Nou uh, ja, ja dat, dat, dat eigenlijk die nummers uh, van die, line, die zijn eigenlijk zo dynamisch dat je eigenlijk bij elk nummer wel een andere soort gitaar kan gebruiken. We hebben nou bijvoorbeeld een, een nummer You Better Run. Die het heel goed doet op mijn, uh, mijn telecaster, elektrisch. Ja. Maar die telecaster is dan net weer uh, een beetje te, te, te schel voor, voor, een, voor een echt blues nummer. Dus uh, ja, zo zijn we een beetje aan het zoeken inderdaad. Ja. Ja, nou, ja, sound and, uh, yeah. ja probeer dan toch nog een beetje een passend geluid bij, uh, bij zoiets te bedenken dan in dat. Opziet. Ja, absoluut, ja, ja, absoluut. En ook uh, met verschillende effecten, stereo-effecten. Dus we zijn daar echt uh, druk mee bezig inderdaad. Ja. Uh, ja. Ja. En vandaag onze eerste akoestische set. Dus uh, ja, dat is ook weer leuk. Het uh. ja, maakt het wel speciaal uh, op deze ja, manier. Ja, dat, dat houdt het leuk in. Is dat, de, is dat de, uh, zoiets als een never dull moment? Absoluut, ja. ja, ja. <laughs> Tot ja. toe wel. Ik denk ja. dat we ook allebei wel een beetje dezelfde instelling hebben. Hè? Van, uh, ja, komt wel goed. en uh, Weet je, gewoon lekker... Veel variatie en uh, ja, daar hou ik al van. Uh. Ja, en vooral ook, weet je, de lol moet erin blijven. Het moet geen werk worden. Dat, nee. is, uh, dat is vaak wat er gebeurt als je een band hebt of een band begint. Ja. Wordt het op een gegeven moment wordt het werk. Ja. Maar dat vind ik niet leuk. Vindt hij niet leuk. Dus, uh... dus het moet uh, lekker zo informeel mogelijk uh, blijven in dat opzicht. Ja, ja oké. Okay. Um, ja, het zit er dus op. Want wij hebben dus ook een beetje een soort living room proberen te creëren. Wat voel je er zelf van? Ja, gezellig, laten ja. we het doorpakken. Ja, dat, dat zou wel leuk zijn. Maar dan moeten we ergens ook weer zo'n soort ruimte. misschien in de toekomst. ergens zo van ja. gaan bedenken met een paar bank. Trouwens, die bank. Daar heeft Harm Leek op uh, gezeten. Hè? Dus uh, die oh, hebben uh, gewoon Ja, dat ja, ja, ja, zit heerlijk. Ja, ja. Dus, uh, dus die hebben daar maar gewoon. Harm uh, Leek, die kom ik ook overal tegen ja? natuurlijk. Ja, ja, leuker. leuke ja. mensen zijn. Leuke mensen, ja, dat, zijn, dat wisten wij ook <laughs> sinds zij uh, bij ons in de uitzending geweest zijn. Ik vond het uh, heel leuk dat jullie ook uh, bij ons hebben willen komen. Dus, ik ook. Ja. ik vond het ook heel leuk. Uh, Goeie sfeer. Uh ja, ja nou ja, ja graag gedaan bedankt. dus, dus uh, bij deze en uh, we zijn nieuwsgierig naar uh, wat het uh, nieuwe werk uh, gaat worden. Van Love was een voorproefje ja. en nu nog met een band. En dan, ja dan, dan zijn studio we studio en dan zijn we er weer. Ja. Um, goed dat waren ze uh, Jelien en uh, Jort uh, waren dat. Wij uh, gaan zo langs een beetje het licht uitdoen. Eerst een uh, nummer van Chasing Mavericks. En daar staat wel het een en ander op op onze website. www.altfm.nl En ik moet dan speciaal het openingsnummer draaien van de EP. En dat is dit nummer. a spider now. I slint, slint, I talk, I talk, but you should know. I slint, slint, slint, I lost, I lost a spider now. That is something that won't keep this way. And Slint, you taught me that it's everything I wanted, but I just walked away. I could make it for sure, for sure. Something that I needed to keep. So when this forest lane disappears now, I don't know where to go. A slint, I lost. I lost. I don't know. I slint, I slint. I thought, I thought did you snow. I slint, I slint, I slint. I lost, I lost a Het dak is eraf. Dat uh, nummer dat uh, heet. Uh, nou, dan moet ik weer even. Slither. Dat, uh, en er staat er ook iets tussen haakjes. En dat uh, is van de band uh, The Chasing Mavericks. We hebben wel eens eerder uh, wat uh, werken van uh, laten horen. Komen uit Utrecht. En dat is een beetje uh, ja, de plaats uh, waar ze vandaan komen. Er uh, staat een heel verhaal op uh, de website. Die is tegenwoordig ook weer uh, behoorlijk actief. Maar dat uh, heeft ook weer te maken dat bands en muziekmakers ons wat weten te vertellen daarover. Dus ja, <coughs> en het is zonde als we dat materiaal niet gebruiken eh, in dat opzicht. En dus kunnen we dat heel mooi eh, gebruiken op de website. We hebben daar een beetje onderdelen. Nieuws, recensies, eh, releases en recensies. Dat eh, is het onderdeel. En natuurlijk de uitzendingen. Want ja, we hebben ook samenvattingen eh, van, van dit alles... Wil je dat dan terugzien? Uh, met, met alles erop uh, en eraan. Want uh, onze vriend Leon van S. zal daar weer een hele mooie samenvatting uit uh, gaan halen. Uh, dan uh, verwijs ik je naar maandag. Want in de loop van maandag komt er dan uh, zo'n verhaal. Wat uh, wij hier allemaal gedaan hebben uh, in, uh, in deze uitzending. En dan is dat allemaal weer terug te horen. Volgende week ook weer live muziek. Dus uh, het houdt niet op uh, wat er uh, wat gaat. Volgende week komt er ook een complete band. Edison Road heet de band. Die komen uit Alkmaar. Uh, wat ze precies gaan doen, uh, weet ik ook niet. Maar het, uh, het is akoestisch in ieder geval. Dus dat uh, is volgende week uh, dan. En geven we dan toch nog een beukje in vooruitkijken. Dan hebben we nog iemand die aan de popronde mee gaat doen. En dat is een oude bekende. Want uh, die hebben we al eens eerder hier in de studio gehad. Maar niet eens zo gek lang geleden. En dat was... Melanie Ryan, die komt uh, 18 juli nog een keer langs. Dus dat uh, gaat dan de komende weken plaatsvinden. Sluit af met Painted Pillars. Een band uit Leiden met een single die morgen uitkomt. Er zit ook een videoclip bij. Juvenile, ik spreek je volgende week weer. Dag!